Het is 4 uur, Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Amsterdam Zuidoost heeft al het grootste deel van de nacht... te maken met een stroomstoring. Voor ons energiebedrijf Liander zijn enkele honderden huishoudens getroffen. Voor ons stadscentrum AT5 doet ook de straatverlichtingen niet meer. De storing begon om kwart voor één. Liander houdt rekening mee dat de storing de rest van de nacht duurt. Volgens Liander is er een probleem met een onderstation van Tennet.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 waar jaarlijks zo'n 70.000 mensen op afkomen. Het is een miljoenenproject geworden waarvoor kaartjes honderden euro's kosten. Een Belgische verpleegkundige wordt verdacht van het vergiftigen van 21 patiënten. De 43-jarige verdachte komt uit de provincie Namen en werkt in een verpleeghuis in Meu. Hij zit sinds september vast. De Belgische justitie was een onderzoek begonnen na de dood van een man... die abnormaal veel insuline in zijn bloed had, terwijl hij niet aan diabetes leed.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 Met Luxe Arneel. Een hele morgen op deze vroege, vroege zondagochtend 29 april 2018. Je luistert naar het NPO Radio 1 programma Druktemakers. En mocht je net de radio aangezet hebben, dan val je precies in het midden van het programma. Nog tot aan 5 uur is dit programma op Radio 1 te horen. Tenminste, als we de radiogids mogen geloven. En dat doen we voor het gemak maar eventjes. Mocht je nou al langer luisteren, dan weet je waar we deze week over hebben hier in Druktemakers. De dividendbelasting, het wel of niet afschaffen daarvan, waarin je iets kan herinneren of de ander zich iets herinnert... heeft ten tijde van een debat waar we ons nu even allemaal aan moeten herinneren. Nou goed, dat soort dagelijkse zaken. En zoals altijd kan je meedoen en meepraten. Je verbazing laten horen, je kan uh, je drukte maken rij kwijt... door heel simpel te bellen naar 0800-1121... of door een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. En gebeld is er ook naar dat nummer 0800-1121 door Frans. Frans, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Zeg het eens. <coughs> te koop aangeboden, de Tweede Kamer, voor films en toneelstukken. Want dat politieke gedoe, dat gaat toch weg en dan komt die Tweede Kamer leeg en dan mag het allemaal verhuurd worden. Dat politieke gedoe gaat weg? Ja, joh, dat, is toch geen, dat zijn toch kleine kinderen wie daar zitten scheidt eruit. Maar moet dan de hele politiek weg of moet gewoon iedereen vervangen worden? Nou, vervangen worden, de helft kan van thuis blijven. De hel Ik zeg even tussendoor, Frans. Kun jij de internetstream van NPO Radio 1 op de achtergrond even uitzetten? Ik hoor mezelf presenteren, dat is heel gek. Dat is leuk, nooit twee keer. Ja, maar okay. so, Nou, hoor je het niet. Nee, ja. kijk dan. Ja, dus, dus, dus de helft kan sowieso uh, weg, zeg jij daar? En dan ja. moeten we daar maar gewoon films en toneelvoorstellingen gaan laten zien in die Tweede Kamer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb dat van de week zitten bekijken, dat debat, tot het einde toe. En ik heb, denk ik, wel twintig keer hetzelfde verhaaltje gehoord. Maar dat komt misschien ook omdat wel twintig keer dezelfde vragen werden gesteld. Ja. ja. Waarom moet dat allemaal zo lang duren? Om, ja, om, ja, ja, ja, ja, god. Ben, weet ik ook allemaal niet wat het allemaal zo lang moet. Maar moet ja, allemaal, je iedereen, iedereen, moet je... iedereen wil natuurlijk zijn vragen stellen. Iedereen wordt op, wordt op het matje ja. geroepen. Iedereen moet even antwoord geven. Ja, dat, dat duurt ja. met 150 Kamerleden af en toe best wel lang. Ja, dat snap ik. Moet je eens uitrekenen wat dat kost daar, dat hele spul? Ja, Daar kunnen, kunnen ze de minima langer van onderhouden. Maar zonder regering komen toch ook nergens, uh, Frans? Ja, maar dat hoeft al geen dagen te, Anderhalve dag te duren ze wat. Smiddags dus om drie uur beginnen... en dus s'nachts om drie uur uitscheiden. Ja, ah, waarom één uur, uur klaar. Tien, tien uur lang ja, hebben ze... Ja, maar meer dat je dan... Uh, Mooi eens kijken wat dat allemaal echt gekost aan man. Even lunchpauze houden. De heren gaan even eten, allemaal. En de dames. Nou, hallo, hallo. We gaan even... We moeten toch allemaal lunchen op een dag, Frans? Wat is dit nou? Ja, nou, dat doen ze maar in de vrije tijd. Nee, je, dan, dan, dan, dan, dan, op, je, op je werk, nu? Moest je ook lunchen in je vrije tijd dan, of niet? Ja, ik wel. Jij wel? Ik moest het eerder wel, ja. Oh, ja. Ja, Maar als ik het niet deed, dan kreeg ik een ongeluk op de weg. Ja, maar ik heb natuurlijk wel liever gewoon eigenlijk dat, dat, dat een, een, een Kamerlid, een premier, een minister gewoon ook af en toe even rust kan nemen... even gewoon goed kan lunchen... en dan weer vol goede moed en vol energie door kan gaan. Want anders worden er nog, alleen nog maar meer fouten gemaakt, toch? Ja, en, en wat ben wijzer geworden... na al die uren dat ze daar hebben zitten praten? Nou ja, ik, ik weet niet of ik nou per se heel veel wijzer ben geworden... van een tien uur durend debat... inclusief pauzes om te eten. Uh, maar het is wel goed dat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen... dat iedereen een antwoord heeft gekregen... dat iedereen iets heeft kunnen beantwoorden... Bedoel, je, je wil toch, je wilt toch alle coalitiepartners aan het woord, je wil toch de oppositie aan het woord, je wil verschillende hoeken en kanten van het verhaal horen en verschillende inzichten van verschillende partijen. Ja, dat duurt het misschien even net iets langer dat, dan normaal, maar zo werkt de politiek partij, toch? Als je die partijvoorzitters nou allemaal eens aan het woord laat en de rest dus thuis laat, dan ben je veel gauw klaar daar. Ja, maar zo werkt de politiek toch niet, Frans? Kom op! Ja, nee, kom op. Het is gewoon zo. Het kost handen met geld. Hoeveel, hoezo hoeveel kost het handen met geld? Hoeveel, uh... wat, wat, wat daar zit, wat denk je? Dat die daar allemaal voor niks zitten, die ministers Nou ja, ik heb, geen, ik man... heb geen idee, Frans. V vertel ja. mij eens even hoeveel dat allemaal kost. Zo'n dagje. Nou moois eens, eens gaan kijken, dat is meer dan die uh, 1,4, uh, wat ze tekort komen nou. Een miljard. Dus, dus een, een dag van 10 uur, tenminste een debat van 10 uur door 150 Kamerleden, als ze het allemaal waren, kost meer ja, dan, dan 1,4 dan, dan, dan, dan miljard, zeg jij? Nou, dan moet je eens delen. Dan moet je eens kijken wat die lui kosten daar. Ik denk en dat wat dat ze al... verdiend hebben. En ik, wat er nog boven tafel ik komt. Denk nou, dat okay. dat allemaal wel, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Ik denk dat het allemaal wel waard is eigenlijk, Frans. Om het land een beetje in goede banen te leiden, toch? Ik bedoel, die, die gasten bij Unilever en Shell, die verdienen misschien wel 50 keer zoveel. Als je het goed hoort. Ja, moet, ja, ja. De, de bankdirecteur verdienen nog meer. Precies. En, en ik geloof echt dat het, dat het lange werkdagen zijn. Dat er veel memos gelezen moeten worden. Of je het dan herinnert of niet, dat is natuurlijk een tweede. Wat zeg je? En heeft, die bank en heeft die Rutte daar wat aan gedaan aan die bankdirecteur die nou weer anderhalf miljoen krijgt? Dat is krijgt? weer een hele andere discussie, Frans. Dat is een hele andere discussie. Ja. Ja, sorry. Maar die heren die krijgen allemaal dat geld, jongen. Dat vind ik allemaal... En wij betalen ervoor. Nou, ja, nou, ik vind dat, ik vind dat, altijd een beetje, dat argument over geld vind ik altijd een beetje zwak, Frans. Als ik heel eerlijk met je mag zijn, toch? Nee, nee, nee. Ik vind dat... Ik, ja, dat ja, ja, vind ik wel. Maar, dat vind dus ik wel, Frans. Ja, maar... Kijk nou, die grote heren die rijden met een dikke auto rond in Nederland, die hebben geld. Ja, maar als Mark Rutte geen, geen minister-president was geweest, had hij alsnog een, een, een lekker baantje bij zo'n multinational gehad, had hij misschien wel drie, vier keer zoveel kunnen verdienen. Ja, dat was niet. Als ze echt, nou, maar dat doet hij niet. Dat is heel makkelijk weer. Dan moet hij dat doen. Dan moet hij dat doen, dat doet hij niet. Nou, ik hoop dat hij het gauw gaat doen en dat hij gauw vertrekt. Kijk, nou, Frans, we zijn het niet helemaal eens, maar toch bedankt voor het bellen. Dat wil ik. Ja, bedankt, dat jongen. En uh, nog een hele fijne zondag. En zet de temperatuur daar. En ze, wat zeg je? En zet die tent aan matuur. Die tweede kamer. Ja. Ja, ik ga nu op Funda even daar leuke foto's plaatsen, en dat komt helemaal goed. Daarom leuke ja. stoeltjes erbij. Hey, allemaal blauwe stoeltjes. Le lekker, lekker zitten, komt helemaal goed. Hé, hey, doei. Hoi, hoi, hoi, hoi. Doei. Zometeen, om je geheugen even op te frissen, heb ik een, een kleine reconstructie van het debat van afgelopen woensdag uh, voor je gemaakt door Hans Andringa. En weet dus in de tussentijd dat je altijd mee mag praten en dus kan bellen naar 0800 1121. Dit is Deve Bowie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 their life on Mars It's on America's tortured brow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 It's about to be ripped again David Bowie en zijn fantastische Live on Mars. Waarschijnlijk als je wat vaker naar NPO Radio 1 luistert en dan meer dan alleen dan de zaterdagnacht tussen 3 en 5, heb je wat meegekregen van het debat rondom de memos over het afschaffen van de dividendbelasting. Maar toch, om je geheugen even wat op te frissen, een verslag van politiek verslaggever Hans Andringa de ochtend na het debat.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 motie verworpen. Maar het zorgt er wel voor... dat de spreekwoordelijke teflonlaag... die premier Rutte vaak wordt toegedicht... weer een stevige kras heeft opgelopen. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Een bijdrage van politiek verslaggever Hans Andringa... voor het NOS Radio 1 Journaal van afgelopen donderdag. Je luistert niet naar het NOS Radio 1 Journaal... nee, je luistert naar het programma Druktemakers. En we hebben hier een telefoonnummer. Dat is 0800-1121. 0800-1121. En dan mag je naar bellen om mee te praten... tijdens deze uitzending over het onderwerp van deze uitzending. Is onder andere gebeld door Ruben. Ruben, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Hoi. Zeg het um, Nou ja, ik uh, om op, um, op de stelling te reageren, ik denk dat Mark uh, gewoon blijft zitten. Um, om de volgende reden: um, dividendbelasting, ik denk dat dat 10% ja, van de Nederlandse bevolking echt raakt. Uh, de overige 90%, uh, 90 kijkt wel naar het nieuws, maar zet gewoon verder als het onderwerp te sprake komt. En uh, denkt van: uh, ja, hier, dit gaat mij niet aan. En uh, ik zou me wel kunnen voorstellen bijvoorbeeld bij de volgende verkiezingen, of bij het volgende punt, uh, waarover de Nederlandse bevolking zich wel druk maakt. Bijvoorbeeld zorg, educatie, uh, uh, immigratie. Uh, als Marita weer te vragen komt, dat ik voor teruggehaald, dat mensen daarop gaan, zie je wel, hij, is, hij draait, hij weet niet waar hij over praat, hij, ja, dat ja, zou wel precies. terug kunnen komen. Jij denkt ja. dus dat het, dat het onderwerp nu is, is te klein eigenlijk, maar als hij blijft draaien en hij blijft dingen vergeten en hij blijft een beetje zich met, met, met, met, met mooie praatjes overal doorheen wurmen, dat gaan mensen na een tijdje doorhebben. Nou ja, begrijp me niet verkeerd, dit is een heel groot punt. Uh, ik denk alleen dat het voor een te klein gedeelte van de bevolking echt toe doet. En de ja, overige, okay, okay, mensen okay. die uh, daar doen het wel toe, alleen weten dus niet wat het met hun doet. Want nee, uiteindelijk gaat die ja. dan natuurlijk meer mee betalen, omdat Precies, precies Ruben. Wat je nu zet is interessant. Want het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe de, hoe de, hoe de media het brengt naar de mensen toe. Als, als, als er heel groot gekopt wordt, uh, dankzij Mark Rutte gaan we allemaal meer belasting betalen. Dan, dan lezen mensen sneller door, denk ik dan, uh, afschaffing dividendbelasting in voordeel van multinationals zoals Unilever en Shell. Dat klinkt allemaal iets formeler, en Dan zou ik op mijn vrije zaterdagmiddag ook denken, nou nah, joh, laat maar op naar de sportkatern of zo, weet je. Maar, maar uh, het ligt natuurlijk een beetje aan hoe het gebracht wordt. Ja zeker, kijk, als ik tegen jou zou zeggen van, hey, uh, Mark schat de dividendbelasting af, dus ik pak bij jou 50 euro uit je portemonnee, dan kijk je heel anders op als dat het nu wordt gebracht. Ja. En ja, in de wijze van spreken gaat het nu wel zo. Kijk, het duurt natuurlijk wat langer en er gaat wat tijd overheen. Mensen merken het misschien niet, want ja, je vult een belastingformulier in en uh, je betaalt maar belasting. Mm -hmm, maar mm -hmm. het wordt niet rechtstreeks uit je portemonnee gehaald. En als mensen het tegen jou zouden vertellen. En dan weet ik zeker dat mensen er anders in zouden staan. En ook anders tegen de punt zouden aankijken. Want het was gewoon eigenlijk gewoon een beetje overheen overkeken. Want elke media die praat erover. Maar eh, niet op de manier hoe dat ik het graag zou zien. Namelijk op de manier hoe dat het naar mijn mening, echt is zeg maar. Hoe, hoe kijk jij ernaar dan? Want jij kijkt er dus blijkbaar anders naar dan uh, die, die 90% uh, van, van de rest van het uh, land. Want jij, jij maakt je er oh, druk ja. over en jij, je hebt het er nu met mij over uh, in, in, in de ja. uitzending. Hoe, uh, hoe sta jij erin? Goed, uh, ja. Uh, ja. Zoals ik uh, op de manier waar ik net uitlegde. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is. En dat mensen daar echt over... Maar waarom denk jij dat wel, zeg maar? waarom, waarom heb jij ja, wel de het, het... Als het woord dividend zou worden wegge... Ja, kijk, als je gewoon, zeg maar, de, de overheidsbegroting kijkt... En je ziet op wat voor... Uh, uh, waar we tekort komen, waar we, zeg maar, als je naar die bedragen kijkt... Dan komt het, uh, het bedrag wat, we, uh, wat, wat, wat, wat het op ons oplevert om die dividendbelasting aan te houden, zeg maar, hè... Uh, wat dat ons per Nederlander oplevert, dan zou dat ja, gewoon bij iedereen in portemonnee schelen. Ja, dat is nou eenmaal. Ik haal, ik haal liever geld weg uh, uh, bij de dividendbelasting, dat ik bijvoorbeeld bij de zorg of bij educatie ja. of bij andere uh, onderdelen zou willen doen, zeg ja, maar. Ja, ja. En, en, en wat vind je dan van het idee dat, dat dankzij het afschaffen van deze dividendbelasting, die, die multinationals dan toch in Nederland blijven. En er zijn dan wel cijfers naar buiten gekomen... Dat dat, dat dat allemaal goed zou zijn voor 2 miljoen banen. Maar die cijfers zijn dan wel weer opgehoest... door uh, die multinationals zelf. Dus of het nou heel erg uh, betrouwbaar is... Be moeten we ook maar even afwachten. Maar uh, wat, wat, wat vind je van de voor- en, en, en, en tegenargumenten? En even met name de, ja, voor, de, de, de argumenten voor... dat, dat dus zo'n multinational, als hij in Nederland blijft... voor meer banen zorgt, is dat best goed of niet? Ja, dat... dat uh... En moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb de voorcijfers alleen maar in het uh, teken gezien als in uh, de multinational's. Het werkt heel hard. Uh, iedereen moet heel veel belasting betalen. Waarom zou iemand anders meer belasting moeten betalen uh, dan iemand anders? Hè? In dat opzicht, uh, iedereen moet gewoon zelf belasting betalen. Dat voordeel heb ik wel gezien, als in mensen die ervan overtuigd zijn dat iedereen dezelfde belasting zou moeten betalen. Uh, waarom iemand die... Blijkbaar succesvol is en veel geld verdient. Minder belasting zou moeten betalen dan iemand anders. Of meer bedoel ik, mm -hmm. sorry. Uh, maar de cijfers over dat het baan oplevert in Nederland of ja, in Europa, hè, want daar wonen we uh, in. <laughs> uh, de, ja. ja, die cijfers heb ik gewoon niet uh, ter beschikking. Dus daar zou ik ook niet van nee. kunnen nee, zeggen. Nee, dat komt ook in de media. Ja. Ja, dat, dat begrijp ik. Dat is ook wel uh, weer, uh, weer een, een goede, ja. goede, goede, goede, goed, goed, goed antwoord. Um, maar als ik dan aan jou zou vragen, van, nou, okay, stel het, het klopt, die cijfers, oké, okay, we gaan dan wel uh, 1,4 miljard met z'n allen even extra moeten ophoesten, verdeeld over 16, bijna, nou, 17 miljoen mensen volgens mij inmiddels. Uh, en dat, dat levert meer banen op. Stel het klopt, vind je dan de afweging die gemaakt is juist? Of denk je nog steeds, nou, had die dividendbelasting maar gewoon niet afgeschaft? Uh, nou, dan zal ik het volgende vertellen. Wij kiezen mensen om erover na te denken. Uh, we hopen dat die mensen er meer van af weten dan mij, uh, dan ons. Kijk. En uh, als hun... ik ben gewoon een beetje in twijfel of dat mensen uh, voor ons aan het nadenken zijn... of voor, voor de randzaken, als in zelf, bij wijze van spreken. Oh, Inderdaad uh, of dat daar naast nog uh, wat geld aan de kant gezet wordt... voor eventuele ja, partijprikkelen uh, of Precies, ja. precies. Ruben, dankjewel voor het bellen. Ja, eh, jij bedankt. Dankjewel. En nog een hele fijne zondag. Ja, jij ook. Dankjewel. Jij hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi hoi. Hoi hoi. Zometeen heb ik hier weer een nieuwe druktermaker voor je klaarstaan. Een vrij bekende als je vaak naar NPO Radio 1 luistert. Niemand minder dan Pieter Derks. Maar eerst even de police in de Don't stand so close to me. Don't stand so close to me.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 op NPO Radio 1. Don't stand so close to me. Een druktemaker! Ja, want ook Nieuws BV-druktemaker Pieter Derks heeft het dividendbelasting afschaffingsherinneringsdebat van afgelopen woensdag op de voet gevolgd en werd daar uiteindelijk erg boos van. Want wat daar gebeurde in de Tweede Kamer was geen politiek. Nee, dat was cabaret. Normaal woensdag, eventjes vandaag op de donderdag. Ja. Pieter Derks. Uh, ja, want vandaag is er een heel belangrijk debat in Den Haag. Een debat waarbij Mark Rutte het wel eens heel erg zwaar kan gaan krijgen. Er wordt gepraat over de plannen voor mensen met een arbeidsbeperking. En ik denk dat Rutte peentjes zweet. In de nieuwe plannen worden mensen betaald naar productiviteit. Soms zelfs onder het minimumloon. En ik denk dat iemand met de geheugenproblemen van Mark Rutte... die toch aan het werk wil als premier... onder de nieuwe regels uit gaat komen op hooguit 30 van het minimumloon. Hetgeen overigens wel gewoon netjes tot 100 zal worden aangekomen aangevuld door Shell. En ik denk dat Mark Rutte niet de enige politicus is... die qua productiviteit een beetje achter zou blijven. Ik heb gisteren geprobeerd het debat over de dividendbelasting te bekijken... maar ik kwam terecht in een Drostiaans spiegelpaleis... van filosofische beschouwingen over memo's en zijtafeltjes... en het menselijk geheugen. Mijn favoriete quote die de waanzin van het hele debat mooi samenvat... staat op naam van Gertjan Segers. De premier, als ik me goed herinner, en dan heb ik het weer over mijn herinneringen sprak over zijn herinneringen, zoals ik over mijn herinneringen heb gesproken... waarvan ik net zei, ik had daar niet over moeten beginnen. Aha. En ik zou, ja, zou hier dolgraag nog een grap over maken... Maar het gaat niet meer. Ik kom er niet meer overheen. Ik zou Gertjan Segers en al zijn collega's die gisteren aan het woord waren dan ook vriendelijk willen verzoeken namens de gehele beroepsgroep zich niet langer op het terrein van de satire te begeven. Dit is geen debat meer. Dit is broodroof. En het ergste is nog intussen komt de derde kabinet Unilever er wel vrolijk mee weg. Want eigenlijk doet het er niet eens toe of Rutte zich die memo wel of niet kon herinneren. In de memo stond het is een slecht idee. Dus er zijn twee opties. Of hij besloot de dividendbelasting af te schaffen omdat hij vergeten was dat het een slecht idee is. Of hij besloot de dividendbelasting af te schaffen terwijl die wist dat het een slecht idee is. En beide gevallen lijken me ongeveer even droevig. Dat is nog het meest frustrerende. We weten nog steeds niet officieel waarom die dividendbelasting... nou toch moet worden afgeschaft. En wat Mark Rutte betreft blijft dat ook zo. Want hij wil in zijn eigen woorden de vertrouwensrelatie... en het proces niet verstoren. Hij zei letterlijk, het maakt ons functioneren onmogelijk... als je over ieder contact dat je hebt openlijk bevraagd kan worden. En gisteravond ook nog, we moeten waken voor te veel openheid. Je vraagt je af, wat denkt Mark Rutte dan precies dat zijn werk is... Hij is premier van het democratisch land. Beslissingen nemen waarover je openlijk bevraagd kan worden... is zo ongeveer een hele fucking functieomschrijving. Wat is er mis met openheid? Dat wij weten welke informatie ze hebben... en dat wij dan kunnen zien hoe ze tot een besluit zijn gekomen. Dat lijkt mij heel gezond voor het vertrouwen in de politiek. Want nu ga ik me juist afvragen... wat gebeuren er dan voor stiekem dingen in die formatiebesprekingen? Is het dan echt zo erg dat het geheim moet blijven? Heeft Alexander Pechtold zijn linkernier verkocht... zodat de donorwet erdoor kwam? Heeft Gertjan Seger Segers Satan op zijn rechterbil getatoeëerd... om tot een compromis te kunnen komen? Komen, heeft Symband Buma een Syriëganger ganger in zijn schuurtje? En heeft de VVD beloofd dat stil te houden... in ruil voor de dividendbelasting en natuurlijk het zwijgen... over de communistische sympathieën van Klaas Dijkhoff? In elk geval kunnen we na het zoveelste debat... waar Rutte zich doorheen heeft gesjoemeld wel vaststellen... deze man blijft voor eeuwig premier. We gaan er nooit van afkomen. Mark Rutte heeft het spel dat politiek heet helemaal uitgespeeld. Hij kan straks de verkiezingen verliezen en dan nog zegt die verkiezingen... ik kan me bij mijn beste weten geen uitslag herinneren... maar ik ga mijn ambtenaren daar zeker naar laten kijken... Al zal die uitslag dan natuurlijk niet openbaar kunnen worden... want dat zou mijn functioneren onmogelijk maken. Het maakt niks meer uit. Hij kan betrapt worden... terwijl hij in een Russisch hotel over een prostituee heenplassend... de grondwet staat te verscheuren. En een dag later zal hij in de Kamer toegeven... dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat hij zich verantwoordelijk voelt... en dat daarom de minister van Buitenlandse Zaken af zal treden. Want die had het hotel geboekt. Pieter Dirks en zijn druktemakers voor de nieuwsbuffet van de afgelopen week. En in zijn column vraagt Pieter zich af wat er allemaal wel niet gebeurd is tijdens die formatie. Ik bedoel, hoeveel dingen zijn er waar wij helemaal niets van afweten? En, en zouden we die niet juist wel moeten weten? In dit hele circus rondom het collectief niets meer kunnen herinneren. en, en Van een memo door de gehele coalitie zorgt, ja, zorgt voor een beetje argwaan, ook bij Pieter Derks. En terecht. En daarom mijn vraag aan jou, vertrouw jij hierdoor nog wel op de politici in Nederland? En dat is een beetje een open deur, want ik weet dat er heel veel mensen wat inbellen met nee, ze zijn allemaal zakkervullers, nou, ze moeten allemaal weg en zo. Maar ik hoop gewoon eigenlijk dat we, dat, dat we misschien niet meer inhoudelijk antwoord kunnen krijgen. Ik bedoel, heeft dit, dit, dit, dit hele gebeuren, dit debat, dit, dit, dit, dit vergeten ineens van een memo echt gezorgd voor argwaan bij jou? Of denk je, ja, hé, hey, zo, zo werkt de politiek ook gewoon. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer hier van NPO Radio 1 van Bructemakers. Bel vooral en praat mee. Ben jij hierdoor een beetje argwanig geworden over de politiek in Nederland of valt het allemaal mee? Draai ik ondertussen Stars on 45. You promise not to tell Ik zou het niet, misschien niet denken, je hoort het misschien niet... maar ik ben nog maar een puber van 20 jaar... maar ik ontdekte dit dus afgelopen week. Fantastisch! Stars on 45, met een medley van allerlei fantastische Beatles-nummers. Je hoort het hier in de Druktemakers op NPO Radio 1... Waar wij het niet hebben over fantastische muziek... waar we het niet hebben over medleys, waar we het niet hebben over de Beatles. Nee, we hebben het over heel iets anders. Over het afschaffen van de dividendbelasting. En het, daarbij behorende debat. Het vergeten of het niet herinneren, beter gezegd... van belangrijke memo's, opgesteld door wie dan ook... economische zaken, minister, ministerie van Financiën... Erik Wiebes, premier Rutte heeft ze niet op zijn bureau gehad... heeft ze op een zijtafeltje gehad... Siband Buma die vroeg zich überhaupt of wat herinneren eigenlijk betekent. geert Jan Segers had het over het herinneren van iemand die zich herinnerde tijdens een debat op 15 november. En over wat allemaal nog konden herinneren. Nou goed, het ging me een partij verder herinneringen in. En ja, het, het, zo'n zo debat en, en zo'n zo, zo, zo cabaret. Zoals Pieter Derks eigenlijk zei in zijn column. Dat zorgt misschien wel voor een beetje argwaan. Want, want wat kunnen ze zich nog meer herinneren? Wat, wat is er nog meer gebeurd wat we eigenlijk niet, niet zouden mogen weten? En heeft dit nou gezorgd ook voor argwaan bij jou? Dat is de vraag die ik opriep, die ik aan jou stelde... en waar jij op mag reageren door te bellen naar 0800-1121. Heeft dit hele politieke cirkelsje nou gezorgd voor argwaan bij jou? Of denk je, ah joh, dat is gewoon hoe de politiek werkt? 0800-1121. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Zeg het eens. Hoi. Hi. Nou, zeg het eens. Uh, nog niet zo heel lang geleden was er bij een collega van jou, bij een collegiale omroep, een burgemeester, een vrouwelijke burgemeester, en ik dacht van de gemeente Soest, die heeft daar uitstaan staan te leggen, zitten uit te leggen, waar heel Nederland dus kon horen hoe het kan gaan in, de gemeen, in een gemeenteraad. Met andere woorden, politiek bedrijven op lokaal niveau is almistig, is diffuus, laat staan op landelijk niveau. Jouw vraag was, Argwaan, nou ik denk dat iedere Nederlander een bepaalde Argwaan heeft gekregen. Zeker als je dat relateert aan het aantal incidenten waar zich de laatste tijd voorgedaan heeft, met name vanuit de VVD. Mm -hmm. Ik denk dat Mark Rutte niet hoeft te vrezen voor zijn positie in de toekomst, nee. bij de toekomst. Mm -hmm. Waarom? Omdat alle mensen die gesetteld zijn en goed bij KAS zijn, toch blijven stemmen op de VVD. Wat betreft ja, de dividendbelasting. Mm -hmm. De belasting is inderdaad nodig. Maar ik kan me voorstellen, als jij groot aandeelhouder bent in een bepaald land... En dan denk ik dat je liever hebt dat je geen belasting hoeft te betalen. Natuurlijk. Ja, ja voor, die, voor die multinationals is het heel lekker dat dit nu uit zo, kom, zo uitkomt. Want zij moeten daar minder mm. belasting gaan betalen. Dat is heerlijk. Ja, natuurlijk. Dus ons land komt daar tekort. Ja. Als ik dan uh, een klein beetje economie bedrijf op amateurniveau. Mm -hmm. Ons land komt daar dan tekort, want we moeten het betalen. Ja, dat gat moet gevuld worden. Ja, dus minder. In, dus minder uh, hoe moet ik zeggen? Het binnenlands. Bruto binnenlands product wordt dus lager. Door die belasting uit te keren. Met andere woorden, dat moet teruggenomen worden. En teruggekregen worden. Op een mm. andere manier. Inderdaad, misschien door btw-verhoging. Ja, de belastingbetaler denk ik misschien wel. Ja. ja, ja. ja. Dus maar een... buiten daar, ja. ik denk dus. dat ja. die multinationals. hier in Nederland moeten blijven. Waarom? Ja? Ja, natuurlijk. Want wat denk je van de aardgasinkomsten in de toekomst? Ons land mist dan toch miljarden aan inkomsten? Nou, ja, we gaan binnenkort toch op, allemaal op energie, eh, zuinige windmolens en zonnepanelen leven, eh, eh, Frank? Toch? La <tus> aardgas is allemaal, dat is allemaal dat is op, op z'n laatste benen, op laatste poot. Staat dat nu? Ja, goed. Maar waar komen die inkomsten vandaan die wij eerst daaruit hadden? Ja, dat is wel waar. Je moet toch op een of andere manier, denk ik, onder, ondervangen worden. Je moet ook weer inderdaad wel weer opgevangen worden door andere inkomsten. Ja, hey, ja uh, natuurlijk. Uh, Frank, ik vind, ik, vind, ik vind dat je het heel mooi en rustig allemaal gereconstrueerd hebt. Mooi goed uitgelegd. Nu wil ik even iets, mm. iets, iets, iets persoonlijker worden. Want mijn vraag, dat, ja, dat, dat, was, daar begon je ook mee, was van... Uh, van nou, goed, uh, zorg het voor Argwaan. Jij zei, nou, ik denk dat dat bij de meeste mensen nou, wel voor Argwaan zorgt. Maar bij jou, ja. is dit, als je dan nou zit, zit te kijken naar, naar, naar dat debat... of een gedeelte van het debat, of je ziet het mm. voorbij komen... op het, het 8-uur-journaal, je leest het in de krant... Uh, uh, wat, wat gaat er dan door jou heen? Denk je inderdaad van, is daar meer afgesproken tijdens de formatie? Uh, zijn er meer dingen waar wij niet van, van weten? Zijn er misschien andere bedrijven die ook nog via achterdeurtjes Mark Rutte informeren... en wat toestoppen zeggen, regel dit maar voor ons... zonder dat het dat overlegd wordt met andere politici? Ga je dat soort dingen denken? Of denk je, nou... Maar, ik had oh God, meteen allemaal... het gevoel van sepsis. Ja? sceptisch. zo moet ik het zeggen. sceptisch. Meteen. Dat heb ik al veel langer. Maar ik denk inderdaad, en dat is dus politiek. Mm -hmm. Ons land moet verder en Rutte weet altijd stand te houden tot op heden. Ik denk dus dat dat pleit voor hem, wat je ook van hem vindt. Ja. Hij is iedere keer een andere stap voor. En dat pleit ook, denk ik, voor een bepaalde deskundigheid van hem als persoon. Hij wordt wel de... altijd al, je... al, de... al gered door, door ministers de, de, de, en door, door collega's en, en, en, en kamerleden die voor hem opgeofferd worden. Ik bedoel, we hebben, we hebben Ars van der Steur gehad. We hebben ook Diederik Samson, ja. die, die met hem in uh, de, de ja. coalitie zat... is ook gewoon aangegaan omdat hij ja. uh, te veel mee ging varen op de zee van, uh, van, van, van de ja. VVD. Een mooi, mooi ja, maar, uh, <coughs> en zo zijn er inderdaad wel meer. Helaas, Luc, moet ik toch concluderen. Ja, tot slot. Helaas, hè. Ja. Tussen aanhalingstekens dat ik denk dat wij in zijn totaliteit toch capabele mensen hebben. Ondanks de leugens, laat ik maar concreet zijn, die mm -hmm. verspreid worden. Want iedereen weet natuurlijk en voelt ook dat de werkelijkheid anders ligt. Frank, maar omwille van, we kunnen, we kunnen ons weer geen kabinetscrisis permitteren. Nee, dat kan toch niet? We zijn, we zijn nu een jaar onderweg sinds de vorige verkiezingen. Niet eens sinds dat de formatie gelukt is. En dan moeten we weer ja. al, daar heb ik helemaal geen zin in hoor. Dan moeten we ook weer hier op mpo Radio 1 zoveel gaan werken. Dan moeten er allemaal speciale politieke verslaggevers en uitzendingen komen. Nou, daar heb ik geen zin in hoor. Laten we dat even ja. niet doen. Laten we gewoon nog even, nog even drie jaar wachten. En uh, dan wel eens gaan kijken waar we gaan stemmen. Frank, dankjewel voor, nog, voor het bellen. Oh, ja, Luke, ja, Luke, een, ja, ja, nog één dingetje. Frank. Nog één hele persoonlijke vraag van mij. Heel ja. kort. Oh Heb jij andere huisvesting gevonden? Uh, nee, nog niet. Oh, Oké. Okay. Goed zo. Ja, nou ja, goed zo. Goed tot zo. de volgende keer, hè? Ja, tot de volgende keer, Frank. Groetjes. Ja, hetzelfde. Fijne zondag. Dag. Hoi, hoi. Dat een fijne stem, hè? Om net te luisteren Frank zo in de vroege ochtend op MPO uh, Radio 1. Bela? Ja, Luke. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij een beetje argwaan? Ik... Ja, ja, ja, kwart voor vijf s ochtends, <laughs> op de zondagochtend. He. De mensen moeten eruit op de werken. Zes uur. Zes uur begint de ochtend. De nieuwe dag dan ben ik vroeg. is wel begonnen. Ja? Maar, de... hè? maar het is nog niet overdag. Dat is nee. pas na zes uur. Okay. Bela, goede Goedenacht. <laughs> Ja, goeienacht, vriend. Nou, deze meneer hiervoor is een aardige man. Maar hij redeneert alleen vanuit angst. Hij is bang dat de economie instort als we Rutte niet steunen. En die angst wordt aangewakkerd door mensen zoals Rutte... en het grootkapitaal en de neoliberalisten. Want die hebben deze week hun ware gezicht laten zien. Het is voor mij een zeer duidelijke zaak... Uh, Mark Rutte en zijn grootkapitalistische multinationale vriendjes... zijn onze samenleving aan het kapotmaken... net als de vorige keer bij de vorige crisis. En hoe doen ze dat? Want de rijken worden rijker en de armen worden armer. En hij haalt het geld niet waar het zit... maar hij haalt het geld bij de, bij de armen, bij de bejaarden... Uh, bij de zieken, bij de gehandicapten en bij de werklozen. Daar probeert hij het geld te halen wat die mensen niet hebben... Dus dan moet je heel veel mensen heel erg zwaar benadelen... om die 1,4 miljard te compenseren die ze nu weggeven. Ja. Het is een gros schandaal. En dat is het ware gezicht van de VVD, van de liberalen. Ja, we stevenen, ja, we stevenen recht, we stevenen af rechtstreeks op de volgende crisis op deze manier. En, en zijn eigen coalitiegenoten zijn het niet ja, eens met precies. hem eens en hij dramt toch door. Ik wilde even over die coalitiegenoten hebben: over Pechtold, over Sibrand Buma, over Gert-Jan Segers. Want ja, maar zich te kapot nu. die die die die die lijden enorm gezichtsverlies natuurlijk door hierin mee te gaan. Ja. Ja, dus, dus dat versterkt toch bij de volgende verkiezingen de VVD weer. En al die, en al die harteloze, zieloze, liefdeloze figuren die alleen maar aan geld denken en, en, en niet aan mensen. Ja, het... En daar hebben zij zich aan gecompromitteerd. Dus zij gaan weer verliezen bij de volgende verkiezingen. En dan komt misschien dan de links weer op. Geloof jij in dan in, in, een hele sterke terugslag van links, PvdA, SP, GroenLinks? Misschien dat D66 nog mee kan liften om het een beetje meer naar het midden te trekken? Ik hoop dat het volk gaat nadenken en niet meer op wilde stem, want die hoort ook bij die rechtse kant. En die laat echt de boel vallen als hij aan de macht is, want uh, die is gewoon ook politiek gezien kapitalistisch en superkapitalistisch. Nou, maar wel heel fel ook, ook weer tegen Rutte. Tegen, wel, heel, wel weer heel fel tegen Rutte dan in zo'n debat. Ja, natuurlijk. Dat is, ook, dat is toch ook heel handig, want het is toch zonneklaar... dat Rutte de Boel loopt voor te liggen en dat hij scheid heeft aan alles... En, en, en, en, zijn, en zijn neoliberalistische vriendjes met hem. De SP heeft groot gelijk dat ze hiermee niet wil samenwerken. ze nee, zich alleen maar marginaliseren. Maar, maar, maar, maar, maar zo'n zo, zo, zo Geert Wilders die dan ja. uh, in zo'n debat heel erg uh, tegen, tegen Rutte is... en het had allemaal niet gemogen en je, je, je het voorgelogen. Ja. En, uh, dit en, uh, ja, het ene verwijdert het, ver, het, het ander. Denk je dat, dat, dat, dat, dat Geert het op dezelfde positie als Rutte anders had gedaan... of had hij dit ook, dit deeltje, gesloten? Ja, die is gewoon ook voor het groot kapitaal... en die laat ze ware gezicht ook pas zien als hij aan de macht is. Ah, kijk eens aan. Dus, dus er het is af... ook een oud-VVD'er. Dus, een oud-VVD'er, de VVD, de rechtse politiek, gebruikt Wilders als een breekijzer om, om zelf door te kunnen regeren. Kijk. En... Eh, het, is, het is gewoon waar. Het is gewoon waar. Hij legt de vinger op de zere plek. En hij zegt het in klare taal, in duidelijke taal. Net als de SP overigens. Je bent eh? een beetje SP-vereniging. Maar, ik, maar Wilders, Wilders misbruikt die linkse argumenten om alleen maar macht te verzamelen. Want die is niet links. Die is ultra-rechts. Bela, dankjewel voor het bellen. Yep. En, en nog een hele fijne zondag. Is gelijk, hoi hoi. Druk te maken, zijn de luistert 0800-112 is het telefoonnummer. Dit zijn de Rolling Stones. She was more than beautiful. To ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Blows my eyes. Mm-hmm and getting Een van de weinige nummers van de Rolling Stones waar ze een sample op gebruiken. Anybody seen my baby? Hoor die hier op NPO Radio 1. Zo richting het einde van het programma druk te maken. Is. Maar zolang we niet klaar zijn, nemen we gewoon de telefoonlijn op 0800-112 is het telefoonnummer. En gebeld is er onder andere door Peter. Peter, goeiemorgen. Dag Luc met Peter Huids. Hallo. Ja, ik hoorde de laatste. Nou. Het afgelopen uur een paar dingen dat ik denk: van nou. We moeten toch even een keer iemand zeggen van. hoe of het nou echt zit. Want ik hoorde iemand zeggen: maakt me niet uit wie dat is. van ja, omdat we nou 1,4 miljard aan dividendbelasting mislopen. Uh, hey, of uh, minder mm -hmm. binnenkrijgen, ja. gaat het bruto binnenlands product omlaag. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op, want het een heeft niks met het ander te maken. Die belasting gaat nou juist over het bruto binnenlands product, om nou eens wat te noemen. Mm -hmm. Want het bruto binnenlands product is per rekening wat we allemaal met elkaar Verdienen. samen als Nederland met elkaar maken... Ja. en vervolgens ook nog erin slagen te verkopen... Dus dat is gewoon iets dat heeft helemaal uh, nee, nee, niks, nee, niks, wil niks elkaar met elkaar te maken heeft. Nou toch, stel voor die even af: heb je nog uh, meer dingen gehoord die niet, uh, niet klopten? Ja, want ik heb nog niemand erover gehoord dat bijvoorbeeld waarom gaat er voorlopig helemaal kabinetstechnisch of uh, hoe zeggen we dat coalitietechnisch niks gebeuren? Dat is gewoon sinds. Uh, dit nieuwe kabinet is aangetreden... is er nog maar zo weinig tijd verstreken... dat iedereen moet vrezen die nu in die coalitie zit... dat als er bij wijze van spreken morgen verkiezingen zouden zijn... Mm -hmm. dat dan ofwel de uitslag min of meer hetzelfde is... als bij de vorige verkiezingen... of dat een inmiddels ingezette trend zich zal voortzetten. Ja, dan ben je toch wel voor de horie uh, levensmoe... Als je dan zou zeggen van nou, ik trek die stekker uit die coalitie. Ja, dat, dat, moet, dat moet niet gebeuren. Dat is nog veel te vroeg Dan me. moeten er eerst nog een paar spraakmakende dingen gebeurd zijn. Ja, dat, ja precies. ik zegt ja, van, Nu hebben we een moment dat we weer een keer opnieuw kunnen kiezen. Precies. En dat denk ik gewoon van... Hè, om dat ook te maar even een keer gezegd hebben. Het verbaast mij persoonlijk helemaal niet dat meneer Rutte... Misschien met wat meer moeite dan de vorige keren. Weer uh, uit dit uh, debat, het, hoe heet het ook alweer... het dividendbelastingafschaffingsdebat. Ja, ik, het, het, het, het, het afschaffen uh, van de nee, het dividendbelastingsherinneringsdebat Nee, nee, nee, het dividendafschaffingsmemoherinneringsdebat. Hier, 53 punten met scroll. Ja. ja, echt wel. Ja, dat, dat, dat, dat is wel een Hij beetje waar het om nog... ging, ja, ja, ja. Ja, nou hij is toch nog steeds Mark Teflon Rutte? Of ben ik nou gek? Hij is nog steeds geef... Mark Teflon Rutte, maar wel met een klein, klein krasje ja, ja. misschien op die, uh, die Teflondag. Peter, dankjewel voor, voor nee, het bellen, nee, zo aan het einde van het programma. Eén Ja, één dingetje, ja, één dingetje recht, in een half minuut. Ja, ja. dat is heel belangrijk, ja. want uh, tot nu toe is steeds weer gebleken, behalve de eerste keer, maar toen was er meer sprake van gedoofsteun en daarna telkens weer, heeft die kabinetten tot het eind weten te brengen. Zeker. Omdat hij er altijd weer in slaagt. Ook al lijkt het erop alsof de wereld vergaat dat er toch weer de eindjes aan elkaar worden geknoopt. <lacht> Peter, dankjewel en, en tot de volgende keer. Uh, een drak want ja, daar moeten we nog heel, heel, heel even plaats voor maken. Ter afronding van deze uitzending wil ik je graag nog één druk maken laten horen. Het is iemand van de eigen Bienenvara Academy. Het is Samja Hafsaoui. Ik ben 23 en in mijn hele leven kan ik mij maar twee minister-presidenten van Nederland herinneren. Balkenende en Rutte. Volgens mij was er ook iemand die Zalm heette, maar volgens mij was ik te jong om me echt actief te herinneren dat hij de leider van mijn land was. Enfin... Vroeger op de basisschool en middelbare school had je een spelletje... en het ging over balkende. Volgens mij moest je poep van zijn hoofd afhalen of zo. Ik ben me niet heel bewust meer van zijn ministerpresidentschap... omdat ik me toen nog niet bezig hield met politiek... want ik me wel herinner dat hij op Harry Potter leek... en dat hij niet zo populair was. En Mark Rutte is ook niet zo populair. En deze week was er weer een deuk in zijn geloofwaardigheid... toen hij zich opeens memo's niet meer kon herinneren... over de dividendbelasting... Een belasting waar gemiddelde Nederlanders, zoals u en ik misschien... heel weinig van gaat merken. Het is namelijk bedoeld voor mensen die aandeelhouder zijn in een bedrijf. Als jij winst ontvangt van een bedrijf... dan moet jij daar normaal gesproken 15% belasting over betalen. En dat kun je dan terugvragen in je aangifte. Maar buitenlanders kunnen dat niet. En daarom is het belangrijk dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Zodat buitenlanders meer gaan investeren in Nederlandse bedrijven. Althans... Dat was de reden die Mark Rutte opgaf. Maar in die memo's stond dus dat het eigenlijk helemaal geen bal gaat uitmaken. We lopen alleen zo'n 1,4 miljard euro mis. Wat blijkt nou? Het was vooral handig voor Shell en Unilever dat die dividendbelasting verdwijnt. Toevallig zijn Shell en Unilever twee van de grootste bedrijven in Nederland... en de VVD is een partij die zich graag mengt met mensen boven de middenklasse. Mensen die genoeg geld hebben om aandeelhouder te zijn... En ook bedrijven die graag bij de VVD aankloppen zijn zeer populair. Eerlijk gezegd boeit de dividendbelasting mij helemaal niet. Ik stem niet voor de VVD en ik ben geen aandeelhouder. Maar het boeit mij wel dat mijn minister-president betrouwbaar kan zijn. Maar ja, welke politicus is dat? Voor zover ik weet doet Nederland het best goed. Ik bedoel, Amerika heeft een president die tweet met Kanye West... die ook nog ergens tussen alle schandalen door vrede weet te sluiten tussen de twee Korea's geld betaald aan pornosterren om te zwijgen over hun relaties... in hotels die wel of niet waren bedolven onder plas. Kortom, Nederland is zo gek nog niet. Ja, het is heel naar dat jouw minister-president... zich een hele belangrijke memo niet kan herinneren. Maar een politieke partij die voornamelijk bezig is met bedrijven... mensen die geld hebben in bedrijven... en niet vies is voor een paar lobby's hier en daar... dat is toch niet zo gek dat zij een wet gaan doorvoeren... die vooral bedrijven gaat helpen. Vooral Shell en Unilever, nogmaals... twee van de belangrijkste bedrijven in Nederland. Ik verbaas me er niet zo om. En ik verbaas me er meer om eigenlijk... dat mensen dit niet van mijlenver zagen aankomen. In plaats van dat wij vraagtekens gaan zetten achter de dividendbelasting... moeten wij misschien vraagtekens zetten achter wat wij belangrijk vinden voor onze politici. Willen wij dat dit nooit meer gebeurt, dan moeten wij actief stoppen... dat grote bedrijven groot invloed hebben op ons politiek stelsel. Stem dus vooral op politieke partijen waarvan jij denkt... dat zij geen geld aannemen van bedrijven. Maar ja, wie is dat nog tegenwoordig? En ten tweede, is de prijs van politiek niet een aantal schandaaltjes? En als we dat niet meer willen moeten we dan niet kritischer gaan kijken naar ons eigen politiek systeem. Want vertrouwen hoort niet aftrekbaar te zijn... Maar het is waarschijnlijk het laatste wat je zou zeggen... als je denkt aan een politicus. Samja Hafsaoui, druktemaker, columnist... hier in de nacht op NPO Radio 1. Waar we een einde maken aan de uitzending van druktemakers. We hadden het over de dividendbelasting. We hadden het over de afschaffing daarvan. Over het debat eromheen. Over hoe memo's werden vergeten en herinnerd. Uh, er zijn nog wat appjes binnengekomen van Kai onder andere. Die stuurde er licht waarschijnlijk al een baantje, baantje klaar... voor Rutte bij Shell... Allemaal eigen belang. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, ik, zei, dat een beetje, ja ik, ik sta positief in het leven. Ik hoop dat het niet zo is. En Ron, die stuurt heel poëtisch. Ze dronken een glas, deden een plas... en laten alles zoals het was. En wij, stemvee, schudden ons hoofd... helaas niet om wakker te worden. Nou, Ron, ook bedankt voor jouw appje. Volgende week om een uurtje of drie uur s'nachts, zaterdag nacht, lijkt me handig. Om weer af te spreken kun je weer gaan bellen naar 0800 1121. Of dus een appje sturen zoals Kai en Ron deden. Zometeen hier na vijf uur, dan uh, staat Risa Tisseran weer voor je klaar om uh, met jou die vrolijke zondagochtend te beginnen. Hij wordt bijgestaan door de talenten van de B&M Vara Academy. En zij hebben er weer voor gezorgd dat het een, een gevuld showtje gaat worden. En dat mag ook wel. Hoor. Dat mag wel. Voor Het geld wat die man het allemaal doet, hier echt verschrikkelijk. Bakken met geld gaat erin. Maar goed, het is allemaal waard waarschijnlijk. En hij heeft mooie ogen trouwens, die die zo.